Mark Visser met het NOS Journaal. Het oog van orkaan Irma is aan land gekomen in Florida. Vooral het overvloedige water die de orkaan met zich meebrengt veroorzaakt problemen. Meer dan 3 miljoen huishoudens zitten zonder stroom. Zo'n 70.000 mensen zijn opgevangen in schuilplaatsen. President Trump heeft de situatie in de Amerikaanse staat officieel tot grote ramp verklaard, zodat er extra hulp kan worden ingezet. Irma is inmiddels wel afgezwakt tot een orkaan van categorie 2. Koning Willem-Alexander en minister Plasterk van Koninkrijksrelaties gaan vandaag naar Sint Maarten. Dat heeft de minister laten weten vanuit Curaçao. Plasterk en de koning kwamen daar gisteravond aan en bezochten onder meer een ziekenhuis met slachtoffers en patiënten die zijn geëvacueerd uit Sint Maarten. Inmiddels is ook begonnen met de evacuatie van toeristen. Noord-Korea heeft de VS gewaarschuwd dat het een hoge prijs zal betalen. als het land initiatief tot nieuwe sancties neemt in de Veiligheidsraad. In een uitgelekte ontwerpresolutie staat dat de VS de VN-veiligheidsraad vandaag gaat vragen. om voor nieuwe sancties te stemmen. als antwoord op de recente kernproeven en raketlanceringen. Het Openbaar Ministerie besluit relatief vaak zaken met een verdachte van een misdrijf te sepuneren, blijkt uit cijfers van het CBS. Vorig jaar gebeurde dat in 20% van alle afgehandelde zaken... een verdubbeling in vergelijking met tien jaar geleden. Rechters legden in vergelijking met 2007 ruim de helft minder geldboetes op... en ook het aantal bijkomende straffen, zoals ontzetting uit de rijbevoegdheid... nam met twee derde flink af. Tennisser Rafael Nadal heeft de US Open met groot machtsvertoon gewonnen. De als eerste geplaatste Spanjaard was in de finale in drie een maatje te groot... voor de Zuid-Afrikaan Kevin Anderson. Het weer verspreidt over het land buien. Smiddags een klap onweer. En de temperatuur ligt rond 17 graden bij een stevige zuidwestenwind. Dit was het. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is John Bakker van de ANWB. De files in de randstad met de meeste vertraging zijn te vinden op de A4 van Rotterdam naar Amsterdam. Bij Zoeterwouden 7 kilometer. Vertraging bijna 20 minuten. Op de A15 van Nijmegen naar Gorkum. Bij Wadenooien. 3 kilometer. Kosten ongeveer 10 minuten.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 you saw so Het is het. You were staying Yeah <laughs>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 bailándote tengo que bailar contigo hoy diguá vi que tu mirada ya estaba llamándome muéstrame el camino que yo voy oh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 en las paredes de tu laberinto y hacer de tu Hazelo en una playa en Puerto Rico. hasta que las olas griten, ay bendito. Para que mi sillo se quede contigo. Pasito a pasito, suave suavecito. Lo mago pegando, poquito a poquito. En deze mi boca, los lugares favoritos. Favorito, favorito. Pasito a pasito, suave suavecito. Lo mago pegando, poquito a poquito. Hasta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 ja. Does she love you better than I can? And there's a big black sky over my town I know where you're at, but bitch, she's around And yeah, I know it's stupid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 So I'll Still so near The lights come up The music dies But you don't see me Stay